Empty streets, laughing on and on. The night had made a mess.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 en in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor medicijnen gaat dit jaar naar drie Amerikaanse onderzoekers. Carol Greitner, Elizabeth Blackburn en Jack Zostek krijgen de prijs voor hun bijdrage aan de strijd tegen kanker. De drie wetenschappers hebben de beschermende werking ontdekt van stukjes DNA en enzymen... die ervoor zorgen dat cellen in het lichaam zich kunnen blijven delen zonder te verouderen en af te sterven. De Verenigde Naties schorten hun activiteiten in Pakistan voorlopig op. Aanleiding voor de maatregel is de bomaanslag vanochtend op een VN-kantoor in een slumberbad. Een onbekende man blies zichzelf op in het kantoor van het Wereldvoedselprogramma. Er vielen zeker vier doden en enkele gewonden... De VN spreekt van een verschrikkelijke tragedie en zegt dat de kantoren voorlopig dicht gaan omdat de veiligheidsrisico's in Pakistan op dit moment te hoog zijn. Minister Ralfoet voor jeugd en gezin wil een keurmerk invoeren voor gezinsvriendelijke werkgevers. In een brief met zo'n keurmerk worden werk en gezin beter op elkaar afgestemd. Uit onderzoek blijkt dat investeren in gezinsvriendelijkheid zich terugbetaalt. Ouders die voor en na schooltijd minder stress hebben, zijn gemotiveerder en minder vaak ziek. Keurmerk moet ertoe leiden dat flexibiliteit en individuele oplossingen normaal worden gevonden, zegt Raufoet. In de Indiaanse deelstaten Andhra Pradesh en Karnataka zijn miljoenen mensen dakloos geworden door de overstromingen van de afgelopen dagen. Het aantal doden is opgelopen tot meer dan 200. In het zuiden van India zijn rivieren buiten hun oevers getreden door onverwacht hevige regenval. Door de overstromingen zijn hele dorpen weggevaagd. In Polen heeft de minister van Sport zijn ontslag ingediend naar beschuldigingen van machtsmisbruik. Hij zou hebben gelobbyd voor de gokindustrie. Tijdens de persconferentie ontkende de minister de beschuldigingen, maar diende toch zijn ontslag in. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het EK voetbal in Polen in 2012. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden af en toe regen of motregen. Temperatuur rond 15 graden, de komende dagen weinig verandering.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 Circus voor! Kom eens langs, de entree is gratis Hallo bedrijfseigenaren Heb je wel eens nagedacht?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 Niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hé, hun opwijzer om een 05, romme, klavertje vier. Dagen als deze zijn schaars. Dus klagen we niet niet hier. Allemaal goed, de zoeken naar Mogen we naar een plekje. In de vaste kroeg van mijn vier. Ik ken de H, via, via. Zij me via. Ook ik had zoiets van. We zien we hoe het loopt. naar nou wat die wil ja. ronde, hm. rond tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker.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 The shoes on my feet I bought The clothes I'm wearing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 of me Try to see the good that's in me Cause I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 some say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 van Pagliazov, Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria. Fabrieken kwam van overal, toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een liedje van Palja's of Jeruzalem. Stoer, klonk in de convectie een mooi meisjeskoer, dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwaarsteden. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een weer Van of Jeruzalem Hilfers zijn Drie bestond nog meer Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een weer. Van of Jeruzalem